Met koning? Met Anton. Toch, Anton. Heb jij al bericht gehad dat Jan van Hanne is overleden? Nee. Wanneer? Hij wordt morgen begraven. Nee. Ik weet van niets. Wat heeft hij gehad? Dat weet ik niet. Maar ik kan onmogelijk naar Antwerpen morgen, want ik ben niet goed. Kun jij niet voor mij gaan? Wat heb je dan? Ik ben niet goed. Ik ga natuurlijk. Hoe laat is het? Om tien uur aan zijn huis. Dat haal ik niet. Uh, je kunt misschien naar de kerk gaan. Buiten rust het, de maar gaat ook. Zo. Ook goeiemorgen, zeggen wij dan. Ik was even bang dat ik het niet zou halen. Omdat het zo vroeg is. Nee, zeg. Ik ben mijn hele leven vroeg opgestaan. Maar er was iets met de tijd. Met de armen. Wat heeft Anton eigenlijk? Ik weet het niet. Hij voelde zich niet goed, zei ik. Maar hij ziet er de laatste tijd niet goed uit. Hij heeft altijd... ...ups en downs gehad. Ik heb hem al eens gezegd dat het goed zou zijn... ...dat hij eens een homeopaat raadpleegt. Een homeopaat? Ja! Maar waarom geen homeopaat? Ik ben opgevoed met het idee dat dat kwak zou zijn. Dat kun jij soms toch merkwaardig ouderwets ideeën hebben. Ik zal dus een boekje over antropografie voor je meegeven. <lacht> heb jij van Hammer eigenlijk goed gekend? Goed niet. Maar ik mocht hem wel. Ik heb één keer ja. een gesprek met hem gehad. Ik vond het een ongrijpbare man. ja, het is een gesloten man. Nou, gesloten niet. Ongrijpbaar. Een je raar onderwerp waar hij zich mee bezig heeft. Ik heb nooit begrepen wat iemand daar nou aan vindt. Ook geen aardige man. Niet iemand die een lege plek achterlaat, zoals ze dan zeggen. Misschien wel bij zijn vrouw? Laten we het hopen. Van Dordrecht. Dat herinnerde me een verhaal dat Landa me eens vertelde. Landa komt uit Dordrecht. Wie is Landa? Landa is mijn secretaresse. Juffrouw de Vletten. Als lid van de museumcommissie mocht je dat toch wel weten. Ik wist dat ze Landa heet. Dat is nou iemand waar ik bijzonder veel plezier in heb. Behulpzaam, pinter. Niets is haar te veel als er wat vraagt. Bijzonder aardige vrouw. Dat ik over het algemeen beter met vrouwen dan met mannen kan opschieten. Anton heeft me wel eens gewaarschuwd nooit vrouwen aan te stellen. De voorkeur van Anton is dan ook de mijne niet. <lacht> nou, dan heb jij het aan te danken dat je nu met die twee onmogelijke lieden hebt. Nee, die heb ik zelf aangesteld. Nou, daar kan ik je dan niet mee feliciteren. Nee, wat je daar nou weer gezien hebt. Ze zijn heel goed. Ach kom. wat komt er nou uit hun vingers? Als ze niet ziek zijn dan, want dat heb je ook nog. Nee, ik zie er niks in. Mijn vraag zijn het gewoon twee zeldzaam gefrustreerde figuren. Zoals het een ieder weet die nu in dit ons land zijn brood in schade te eten. Ik ben bijna dood geweest. We waren eh, met vakantie. Ja, we waren met vakantie. was het vorig jaar nog en toen kreeg ik van het ene ogenblik op het andere... Ah, er zijn nog geen honderd procent. Ik had de indruk dat die vrouw doof is... Stokdoof. Al van dat ze een klein meisje was. Dat lijkt me lastig. Bijna zo lastig als blind. Hoewel, als ik de keuze had, dan maar liever doof. Toch zijn blinden vaak juist heel opgewekt en doven niet. Dat kan wel zijn, maar dat is dan vooral prettig voor een omgeving. Wat ik moet niet aan denken dat ik niet meer zou kunnen zien. Soms. Van ik ben maar blij dat ik niet katholiek ben. Wat gaan we nu doen? Nu gaan we wat eten. Op kosten van de Nederlandse belastingbetaler. <lacht> nou, zie je, daar heb je weer zo'n eigenaardige kronkel. Helemaal normaal ja. ben je het toch niet? <lacht> maar het is toch zo? Ja, nou, natuurlijk is het zo, maar, maar daarom hoef je het toch nog niet te zeggen. We doen dit toch niet voor ons plezier? <lacht> Ja. Dan ga ik maar weer eens, hè? Dan zien we nog wel. Misschien. Ja. Wilt u mij spreken? Uh, ik kwam eens kijken hoe het met de roggenbroodkaart staat. Oh ja. Ja. Ja, natuurlijk. Die is wel klaar, geloof ik. Eigenlijk had ik dat even moeten komen zeggen, misschien. Nou, nee. Hier heb ik hem, geloof ik. Zullen we elkaar maar niet Hans en Maarten noemen? Ja. Ik denk dat ze ongeveer even oud zijn. Ja. Ja, dat zou wel eens kunnen. Ik ben 44. Ja. Ik ben 48. Bijna even oud. Ja. Een mooie keit. Ja. Moet je zien. Het gekke is dat de grens precies langs de grote rivieren loopt. Ten noorden van die grens breken ze de roggen... En daar zit het ook minstens acht uur in de oven. En ten zuiden malen zit. En dan is de baktijd maar ongeveer een uur. Ja. Ah. Hé. Hey. Ja, eigenaardig is dat. Maar hoe verklaar je dat? Ik zou het ook niet weten. Nee. Hmm. Dus je hebt in de oorlog ondergedoken gezeten? Ja, zo kun je het eigenlijk wel noemen, ja. Je hebt zelfs nog gevochten, misschien? Nee, dat niet. Nee, net niet. Waar zat je toen? In Amsterdam. Eigenlijk gewoon bij mijn ouders. Ik in Den haag. We hadden een gat in de vloer gemaakt. Nee, wij woonden in een bovenhuis. Maar ze zijn nooit uh, wezen kijken, gelukkig. We hebben een ratia gehad. Oh ja, ja. Dat hebben jullie gehad, hè? Ja. Ja, maar nu houden we ons dus bezig met de verspreiding van het roggebrood. <laughs> ja. Eigenlijk wel gek, ja. <laughs> Misschien omdat we dat toen niet hadden, ja. Romantiek. <laughs> ja, het hmm. was met Jaring Elshout naar het station. En dan hebben we het ook wel eens over jou natuurlijk. Maar zoals jij het doet, dat vindt hij niet goed. Wat mankeert er dan aan? Dat gedoe met die kaarten en die fiches, dat vindt hij allemaal maar niks. Je zou veel meer het veld in moeten, zoals hij. Want nou leven de mensen nog die over vroeger kunnen vertellen, en straks zijn ze dood. Dat zeggen ze al 80 jaar. Ja, verdomd. Ja, <lacht> Alleen maar verzamelen zonder iets te willen verklaren, dat is zinloos. Dan blijkt achteraf altijd dat je het verkeerder hebt verzameld. Maar met die radio-uitzendingen heeft hij toch maar beton veel succes. Succes interesseert me niet. We zitten hier niet om succes te hebben. En als Jaring er nou eens voor zou zorgen dat je ook voor de radio kwam? Dan zou ik dat weigeren. Een man met een baan moet zijn bek houden. Maar als Jaring zijn bek hield, kon hij niet meer in zijn auto rijden. <lacht> ook alweer waar, <lacht> 1971, op nieuwjaarsdag toen hij zijn contributies overmaakte aan de vrienden van het museum, de vrienden van het zeemuseum, de vrienden van de bibliotheek en aan dierenvrienden, herinnerde hij zich dat hij ooit eens tegen Klaas gezegd had dat hij altijd vier vrienden had gehad en dat daarin het bewijs stak dat hij nog leefde. De nacht, voor hij weer naar zijn werk moest, kon hij niet slapen. Toen hij met zijn gewoel Nicolien wakker maakte, ging hij met zijn kussen zijn bed uit. In de keuken warmde hij een beker melk op, gezeten op het krukje in zijn kamerjas, het kussen op zijn schoot, wachtte hij tot de melk warm was. Hij nam de beker mee naar de kamer, ging in het donker op de rand van de divan zitten, en dronk hem langzaam leeg. Het licht van de lantaarns voor het huis viel de kamer binnen tegen de zoldering. Hij trok de gordijnen dicht. Maar het bleef een kier. Hij sloeg het divankleed op en kroop eronder. Liggend op zijn rug keek hij de halfdonkere kamer in. Hij luisterde naar het tikken van de klok, zonder ergens in het bijzonder aan te denken. Waarschijnlijk dommelde hij zo even in, want enkele ogenblikken later werd hij wakker van het miauwen van een kat. Hij luisterde. De kat miauwde opnieuw. Hij stond op liep naar het raam en keek tussen de gordijnen door. Er lag sneeuw, een zwarte schaduw liep over de besneeuwde straat snel weg. De gracht lag dicht, de ramen waren ondanks de verwarming beslagen. Toen hij weer in bed lag, zei hij tegen zichzelf, om zich gerust te stellen, dat het geen zin zou hebben, zich aan te kleden. De kat was al ver. Hij luisterde. Het miauwen kwam weer van dichterbij. Zijn eigen katten werden onrustig. En waar zou hij dat beest moeten laten? In de kleine kamer? De kleine kamer lag vol met platen, tekeningen van zijn schoonvader. Ziekte, vlooien. Het miauwen klonk weer van veel verder, nu bij de Blauwburgwal. Een van zijn eigen katten probeerde zich tussen de planten door achter het gordijn te werken. Hij richtte zich half op en joeg hem weg. Intussen werd de weerzin tegen zichzelf groter, tegen zichzelf en tegen zijn huis, waar geen plaats meer was, waar hij zich verschanst had om te vergeten hoe kwetsbaar hij was. Een mens zou in een kale ruimte moeten wonen, zonder bezit, zonder banden. Je bedreigt weten en daaraan toegeven, is je bedreigt maken.